11 uur, Herman Vriend met het NOS Journaal. In België mogen de omwonenden die zijn geëvacueerd na het treinongeluk bij Wetteren nog niet naar huis. Gisternacht brak brand uit in een ontspoorde goederentrein met een chemische lading. Sinds gisteravond is het vuur onder controle, maar wanneer de bewoners terug naar huis kunnen is nog niet duidelijk. Per woning wordt gemeten of er nog gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Bij het treinongeluk viel een dode en raakte 33 mensen gewond, waarschijnlijk door giftige dampen.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 In een autosloperij in Alkmaar woedt een grote brand. Het vuur in de Marconi-straat brak rond tien uur uit. Omwonenden moeten ramen en deuren dicht houden. In het dak van het gebouw zit asbest. Dat levert volgens de veiligheidsregio geen gevaar op voor buurtbewoners... omdat de sloperij op een industrieterrein gevestigd is. Ajax kan vanmiddag landskampioen worden als het in de arena wint van Willem II. Met nog twee wedstrijden te gaan hebben de Amsterdammers vier punten voorsprong op PSV en Feyenoord. De Eindhovenaren en Rotterdammers strijden om de tweede plek in de Eredivisie... die recht geeft op deelname aan de voorrondes van de Champions League. Alle negen wedstrijden uit de Eredivisie beginnen straks om half één. Mocht ajax landskampioen worden... dan wordt de ploeg na afloop van de wedstrijd tegen Willem II gehuldigd naast de arena. Het weer. Zonnig, droog en weinig wind. Middagtemperatuur 16 tot 20 graden. Op de stranden iets minder warm en soms wat nevel... Morgen en dinsdag loopt de temperatuur steeds meer op, maar neemt de kans op een bui toe. Dit was het NOS Journaal. AMB verkeersinformatie. Twee files op de A2 den Bos naar Eindhoven, tussen Bokstol Noord en Bokstol 3 kilometer. En op de A27 Almere naar Utrecht tussen Beeldhoven en Utrecht Noord 2 kilometer door werkzaamheden. We geven het door aan elkaar. Iedereen, ieder jaar opnieuw.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 Bij de Lexus CT200H met 14% bijtelling krijgt u tijdelijk een topracefiet van Eddie Mersk cadeau... ter waarde van 2195 euro. Kijk op lexus.nl. Dit is Radio 1. VPRO. Over de onvoltooid verleden tijd. Matthijs Deen en Michal Citroen. Welkom terug bij het tweede uur van OVT met straks deel 2 van de geschiedenis van Artis en de chauffeur van Prins Bernard. Maar eerst willen we kort stilstaan bij het bericht dat afgelopen maandag... Jerome Heldering op 95-jarige leeftijd is overleden. De voormalig hoofdredacteur van NRC Handelsblad... was nog tot op zeer hoge leeftijd columnist voor de krant. En enkele weken geleden nog was een portret van hem te zien op de televisie. Ja, op de dag dat dat portret werd uitgezonden... was onze Paul van der Graaf bij Heldering op bezoek... om met hem herinneringen op te halen aan oud-diplomaat Herman van Rooyen. Komende week verschijnt de biografie van Van Rooyen en dan zenden wij een documentaire over deze topdiplomaat uit. Daarin is dus ook Heldering te horen, die bevriend was met Van Rooyen. Dit moet haast wel het laatste interview met Heldering geweest zijn en wij willen daarom een klein stukje uit dat gesprek laten horen. Het gaat over de periode begin jaren 50, wanneer Heldering even geen journalist was en namens de Nederlandse staat het voorlichtingsbureau in New York runde. Ja, en in die hoedanigheid werkte hij regelmatig nauw samen met Van Rooyen. Zo ook in 1952 toen de toenmalige koningin Juliana de Verenigde Staten zou bezoeken... en Heldring samen met Van Rooyen dat bezoek moest voorbereiden. Luister naar de herinnering daaraan van de 95-jarige Heldring. In 1952 was het officiële bezoek van koningin Juliana en prins Bernhard in Amerika... Uh, daar hebben wij toen uh, met Verhooyen uh, bezig gehouden met uh, het uh, opstellen, uh, het schrijven van concepten van redenvoeringen, die de koningin overal moest houden. En uh, toen <houding> heb ik eerst, eerst kennis genomen van de redenvoeringen die zij had gehouden uh, op haar officiële bezoeken. Aan Engeland en aan Frankrijk. En daar heb ik me die eens. Ze ja, toen zei ik, toen Lezingen. Dat, dat, dat gaat niet in Amerika. ja waren een beetje zwevende redenvoeringen. En. Uh, nee, dus toen zei, daarom zijn ze gewoon begonnen. Uh, om die redenvoeringen te houden. En dat heb ik in oude samenwerking met ons verhoor gedaan. Uh, en dat dus, is een hele zaak geweest. Want de koningin heeft die redenvoeringen niet uitgesproken. Want die hadden ze dus tegen redenvoeringen gehouden. En die toen nogal wat stof hebben doen opwaaien. In die tijd. Ze had ze herschreven. Nou, ze had zelf het, het verhaal gehad. Dat de minister Stikker van Buitenlandse Zaken. Op een voor ogenblik. Want we waren er, voor, we waren er voorbij. En vooral ogenblik we naar, naar Soesdijk ging En de koningin bij de pakt zei, hebben ook mij gezet. In april gaan we naar de Verenigde Staten. En mijn medewerkers hebben hier al een pak reden voor geschreven voor u. Eh, en u hebt het dus bekeken. En vooral gaat het zij toen de La openmaakte. En toen een eigen pakket eh, uit de La. De public-minded spirit of service to the world at large originates in the United States of America. If anywhere, if this spirit gets its chance, it will lead to goodwill among nations and men. And goodwill leads to understanding. And understanding leads to confidence. Let us all do as best we can. Leave the rest to God. He will not forsake this poor world. Voor de sake of all the goodwillings and bravely striving souls living in it. Ja, de toespraak in het congres was dat. Waar Julianne dus niet de door Heldering geschreven toespraak voorlas, maar een eigen toespraak met omstreden vredesboodschap aan de wereld. Meer heldering volgende week in het Spoor terug. Ja, het uitbreken van de oorlog lijkt in eerste instantie weinig impact te hebben op het leven van Pieter Wondergem. Een jonge Eindhovenaar uit een simpel gezin... met een baantje bij een schoenenfabriek. Maar wanneer hij door de Duitsers opgeroepen wordt... om in Duitsland te komen werken, verandert zijn leven. Hij is amper volwassen als hij zich bij het verzet aansluit... en zodra het zuidelijk deel van Nederland bevrijd is... wordt hij de lijfwacht en de chauffeur... van de inmiddels naar Nederland teruggekeerde prins Bernard. Tussen de twee ontstaat een vriendschap... die tot Bernards dood zou standhouden. Bij ons de gast, Herman Spinoff... Die samen met Wondergem's kleinzoon Marco van Doeland het op 2 mei verschenen boek In het spoor van Bernard, het verhaal van lijfwacht Pieter Wondergem, schreef. Hartelijk welkom. Um, u. Ik neem aan dat die kleinzoon van de man bij u komt met bijzonder materiaal. Dat hij had dat de reden was om een boek te schrijven. Nou, ik had Wondergem geïnterviewd voor een uh, 4-5 uh, mei-comité uh, krant bevrijdingskrant in 2011. En toen had hij zo'n groot verhaal, een lang verhaal, en ook bijzonderheden te vertellen dat dat niet in het interview uh, paste. En toen bedacht ik inderdaad van de, uh, het schrijven van dit boek. Um, en dat noemde ik tijdens een of andere bijeenkomst in Wageningen uh, het verhaal. En toen was meteen een uitgeverij geïnteresseerd en zo is het eigenlijk tot stand gekomen. Maar heeft hij zelf, behalve dat u hem gesproken heeft... <laughs> heeft hij nog dagboeken nagelaten, ja, brieven uit die tijd? Hij heeft uh, geen dagboeken, maar wel foto's, uh, materiaal... Uh, uh, uh, aantekeningen. documenten, aantekeningen gemaakt uh, over die periode. Hij heeft uh, verschillende documenten, zijn rijbewijs... En, en, en dat hij daarvoor kregen heeft, het MP-bewijs. Uh, uh, nou, was hij ervoor... uh, goed bevriend met Bernard tot zijn dood? Uh, dat uh, ja, schrijft u ook ja, in, in het boek. Ja wil dat zeggen dat hij bereid was ook om een eerlijk en open... en misschien onthullend verhaal te vertellen... over de, zijn periode als chauffeur en lijfwacht? Of was het een jubelzang op, op de prins? Uh, ik moet zeggen, beide. Uh, hij bewonderde Bernhard, uh, Maar hij gaf ook wel dingen prijs die eigenlijk weinig bekend waren... over uh, uh, de periode dat hij met Bernard uh, samenwerkte... Uh, als chauffeur in eerste instantie. Uh, nou ja, het verhaal over die uh, in beslag nemen van de size enquête uh, auto bijvoorbeeld. Ja, laten we het maar die, gewoon het verhaal uh, gaan vertellen. Het is, het is een, een jongen die op een gegeven moment hoe bij, bij, bij de prins terecht komt. Nou, hij zat in het verzet of had zich gemeld bij het verzet, zo moet ik zeggen, omdat hij uh, de, de uh, uh, arbeidseinsatz uh, wilde vermijden. Uh, en um, zo rolde hij in het verzet. En het verzet in uh, Eindhoven, uh, uh, Zuid, het verzet Zuid van, uh, van uh, hoe heet Peter, uh, Peter Zuid, uh, Rombouds. Uh, dat is een, een van de bekendere uh, verzetsmelden daar. Daar da, da was hij aangesloten. En, en, en hij als enige had een, als een rijbewijs. En, uh, en, en is zo ja, chauffeur geworden van Bernhard. Ja, zo Bernard, arbitrair is uh, zo het, he? het nou ja, heel simpel. Het is wel erg simpel: van, ja. van Eindhoven naar Bernhard is ook nog een stapje, toch? Ja, ja, ja precies. Nou, hij heeft, uh, omdat hij inderdaad chauffeur was, of tenminste rijbewijs had, heeft hij ook Bernhard ontmoet al in Brussel in eerdere instantie, uh, waar hij in een château uh, uh, uh, uh, zat. Ja. En uh, een tijd lang, vanaf begin september of midden september... dus hij is ook daar geweest, heeft er bijvoorbeeld ook uh, uh, King Kong uh, ontmoet... Uh, in de tuinen van uh, het château waar Bernard toen bivakkeerde in Brussel. Uh, dus hij kende hem al eerder, hij had hem al eerder ontmoet. Uh, en zo is dat eigenlijk een beetje, uh, ja, van in het verzet toen... Uh, uh, en de Binnenlandse strijdkrachten, dat hele verzetsgroepen, die gingen over hè, naar de Binnenlandse strijdkrachten, waar Bennett dan uh, bevelhebber van was geworden. Ja. Ber wat, wat, wat, wat maakt hem zo geschikt om chauffeur te zijn buiten het feit dat hij een rijbewijs had? Hij was erg jong, geloof ik. Hij nog, was hè? jong. Hij was uh, 22 pakweg toen hij dat werd. 21. Uh, toen hij daar chauffeur werd. Uh, wat hem nog schik maakt, is. Uh, ja, meer kwalificaties had hij eigenlijk niet, dan dat, dat, hij, dat, hij, dat hij in de strijdkrachten zat. En ja, dat, maar dat, ik hij, neem dat hij aan chauffeur dat u... was. En dat hij ook betrouwbaar was in ja, zekere ja. zin natuurlijk. Ik bedoel, het was een man die ook wel uh, in het verzetstijd. dat hij daar, daarin zat ook wel dingen gedaan heeft. Uh, naar Limburgers gereisd uh, om, om daar pistolen op te halen voor het verzet. en, en, en dat soort van dingen. Uh, uh, dus ja, je, maar je kan ook in gezellend. het verzet zitten en lekker dingen opblazen of zo. Of echt gevaarlijke dingen ja. doen. Maar, maar het is toch echt een, een soort van geduldig en nederig baantje. Ja, ja, ja. ja natuurlijk. Het is uh, een, een, een nederige, nederige man ook. Ja. In zekere zin. Hij was dienend. Uh, vooral. Uh, hij was maar, ook lijfwacht, dit, want Bernard was, had een lijfwacht ja, nodig. Ja, ja. Uh, hij niet alleen. Er waren natuurlijk een groep van mensen die, die, die lijfwacht waren. Maar hij de combinatie van lijfwacht en chauffeur... Dat maakte hem een bijzonder dat hij, dus uh, vanaf uh, begin af aan, uh, uh, vanaf uh, september 1944, bijna door bevrijd Nederland heeft ge gereid, gereden. En, uh, en ook tot Wageningen toe, uh, de, de, zeg maar wat wij dan noemen de capitulatie. Wat er niet een officiële capitulatie is, maar meer ondertekenen van onder de voorwaarden waaronder de Duitsers zich moesten ontwapenen in Nederland. Uh, uh, be begeleid heeft. En ook daarna, hij is daarna nog uh, meteen 7 mei. Is met Bernhard, terwijl hij daar helemaal geen toestemming voor had gekregen van de autoriteiten, is met Bernhard uh, naar Soesdijk gegaan. Dan zag Bernhard, uh, zagen ze daar nog flink wat Duitsers rondlopen. En dachten ze van: dan gaan we maar niet naar binnen, want je weet maar nooit. En toen zijn ze nog naar Rotterdam gegaan. Dan kwamen ze in een vuurgevecht terecht tussen de Kriegsmarine en de SS-troepen, uh, groepen nog, die daar onderling strijd voerden. van... Gaan we ons nou neerleggen bij de, bij de capitulatie Ja-Den-Nee? Uh, en er zijn, nou ja, bekend daarna is aan de Dam ook natuurlijk. Uh, de, de doden gevallen op de Dam. Waar ook een strijd nog uh, bevochten werd tussen mensen die zich neerlegden bij de bevrijding ja dan nee uh, Van de Duitse kant. En hij is toen uh, dus door Nederland, bevrijd Nederland gereisd uh, uh, met Bernhard. En dat maakt hem natuurlijk wel, ja, hij heeft het allemaal meegemaakt. Vanuit een andere positie dan vanuit een buitenkantige positie, zou ik het zo zeggen. Ja, en dan deed hij af en toe ook nog meer dan alleen maar rijden voor de prins, hè? U, u, u zei ja. net al even de auto van ja, ja. Is in kort. Ja, kijk, Bernhard, wilde heel, veel, heel belangrijk zijn natuurlijk in die capitulatie, uh, hij, hij wilde liefst de, uh, zelf die Duitsers ont ontwapenen. Maar dan kreeg hij de toestemming niet voor de, van de geallieerden. Uh, en hij mocht zich bezighouden met voedseltransport. Dat werd uh, hem... Min of meer toebedeeld van nou hou jij je maar bezig met het tampot, dan kan je de minst gevaarlijke dingen uithalen. Um, en toen is uh, Wondergum op pad gestuurd, want Noord-Rijn-Westfalen was eerder bevrijd dan West-Nederland. Uh, om de auto's die de Duitsers in de oorlog van Nederlanders uh, in beslag hadden genomen, om terug te halen. En zo heeft hij dus bussen, auto, vrachtauto's uh, van, van Düsseldorf, van, van Essen. Heeft hij uh, naar Nederland teruggehaald om in te zetten voor het voedseltransport. En op een van die tochten, ook is hij in Zutphen terecht gekomen en uh, kwam hij daar achter de kerk uh, een, een, een, een, de auto tegen van Inkwart RK1. Zonder sleuteltje erin. En toen uh, hebben ze hem uh, en, en verlaten, was helemaal leeg. Toen hebben ze hem gewoon. Ja, dat is natuurlijk, hij was technisch genoeg om dat ja. aan elkaar te krijgen. Uh, uh, aan de praat te krijgen. En toen heeft hij naar uh, Eindhoven gereden om daar te voorzien van twee Amerikaanse sterren op te. En toen zijn ze daarmee. Bernhard is er ook naar. Uh, uh, hoe heet het. Uh, de onderhandelingen uh, geweest over die voedseltransporten. In het schooltje daar. Uh, in, um, ja. Uh, hoe heet het nou ook weer? <laughs> ja, ja. maar goed. Uh, uh, waar Bernhard dan met die auto van Zijs Inkwad voor kon rijden. En toen was Zijs Inkwad nog aanwezig. Oh. En, en die kwam voorgereden. En hij daar met een schetje voor, uh, voor die RK1... Uh, rokend, uh, een beetje uitdagend uh, naar uh, Zijs Inkwad. En uh, Zijs Inkwad begon natuurlijk te schelden naar Doe Verreta, uh, zei hij. En waarop uh, en, uh, Bernhard dan Doe Schweine uh, uh, terug uh, zei... Nou ja, goed, dat soort van pesterijtjes zitten... Zit er, er meer in, zeg maar... Hè, in het boek dat uh, ik geschreven heb... naar, uh, naar Sainz-en-Quart en ja, andere de Anderduizels toe... van Bernhard toe. Uh, ja, ja, en dan... het, het beeld wat eruit op reist... is op zich wel... Ha, de, de, typisch Bernhard, zou je uh, kunnen ja, zeggen. Uh, ook de chaos en, uh, van ja. die dagen... voor en na de bevrijding. Nog kort, en dan mensen die meer willen weten... moeten dan vooral het boek lezen. Na de oorlog is het niet afgelopen. Want... Nee. Um, het hoofdpersoon, Wondergem, wordt door Bernhard naar Indonesië gestuurd. Ja, toen nog Nederlands-Indië, of tenminste net na de capitulatie van de Japanners, op 16 of 15 augustus 1945, is hij uh, naar Indonesië gestuurd. Daar komt hij niet direct, moet ik zeggen. Hij is er via Nieuw-Amsterdam naartoe gegaan, vanuit Amsterdam naartoe, ge, vanuit naartoe ge, gegaan. Um, om een soort kwartier om, te maken? Om kwartier te maken voor Bernhard. Uh, want Bernard wilde graag de onderkoning worden. Ik bedoel, het was een, een soort publiek geheim uh, onderkoning worden van Nederlands-Indië. Om de Jappen eruit te gooien, uh, heette het dan. Uh, want de Japanners zaten er nog uh, voor een groot deel. Uh, en, en, uh, maar goed, dat, dat, dat, dat kreeg hij dus. En hij heeft daar op het koningsplein een, in uh, Java, uh, op, uh, in Jakarta, heeft ze uh, een groot gebouw hebben ze, uh, uh, uh, in beslag genomen... om uh, um, um daar uh, kwartier te maken uh, voor, voor Bernard. Ja. Die niet kwam? Die uiteindelijk er niet kwam. Nee, dat is hem verboden natuurlijk van alle kanten om daar uh, heen te gaan. Dat uh, was duidelijk vanuit de regering. Uh, zijn er zijn daar stokjes voor gestoken, ja. ja. En wat deed hij al wachtende op Bernard? Uh, wachtende op Bernard? Uh, uh, ja, patrouilles houden... Uh, uh, uh, hij is er ook in, in, in, in een gevechten terechtgekomen. Hij is ook een keer de auto uit, uit, bijna uitgeschoten. Uh, ja, er, er was een chaos in, in de toenertijd. Er was natuurlijk de oproep van Sukarno of een on, onafhankelijk Indonesië... Uh, twee dagen na de capitulatie. En uh, uh, ja, Nederlanders eh, uh, uh, zaten nog in, in gevangenschap. En uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, die moesten uh, be, be bewaakt worden... om. Te voorkomen dat ze overvallen zouden worden op door opstandelingen? Nou ja, dat was dus. En dan en is daar zo'n sfeer begin twintig, die daar in uh, een groot gebouw uh, in Indonesië aan het wachten is op de Prins. De Prins komt niet. En dan uh... Zijn ze dus bezig met dat soort van acties ja. om, om, om te ondersteunen de, de Nederlanders, dat was het vooral, de Nederlanders die daar zaten, om die te, te, te beschermen tegen. tegen tegen uh, aanvallen van. En dan gaat hij aanvallen. terug naar Nederland. En dan zou je zeggen. Dan kan hij nog in dienst ja, treden bij de Pins. Maar dat doet hij niet. Is hij ook gevraagd om dat te worden. Maar dat wilde hij niet. Hij wilde. Het uh, zou uh, omdat toch nooit meer print... zo leuk worden. als dat geweest was. Precies, zo. waarschijnlijk ja. dat. Maar ook. Want u hebt hem zelf is... gesproken, toch? Ja, ik heb hem. Ja. keer. Ik heb hem een paar keer gesproken. Ja, voordat hij overleed vorig jaar mei. Um, ik heb hem zes keer of zo geïnterviewd. Um, en uh, ik moet zeggen, nog zijn kleinzoon heeft. Zijn kleinzoon heeft. Uh, uh, dat. Uh, grote delen van de verhalen. rechtstreeks uit dus zijn open mond opgeschreven. Ook, uh, goed. Wie meer wil weten over de chauffeur en de lijfwacht. Uh, Pieter Wondergem van. Bernhard. Het boek In het Spoor van Bernhard. Heel hartelijk dank, Herman Spinhoff, dat u hier was. In de Johannes Vermeerstraat in Amsterdam. is het een komen en gaan. bij de kantoren van de Zionistenbond. en het Jewish Agency, waar vele vrijwilligers in de weer zijn.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 Als steun en wijk van sympathie voor de zaak van Israël. Ja, u hoort een polygoon uit 1967. We gaan over een minuut beginnen met de documentaire van vandaag. Maar graag zou ik u aandacht willen vragen voor het volgende. Ook voor het spoor terug zijn we van OVT op zoek naar Nederlanders... die in juni 1967 tijdens de Zesdaagse oorlog als vrijwilliger naar Israël vertrokken. We zouden heel graag met hen in contact komen en hun ervaringen vastleggen. Betreft het u zelf of iemand die u kent... zou u dan willen mailen met de redactie van OVT, ovt.vpro.nl. En alvast mijn hartelijke dank. Dan is het nu tijd voor de terugdocumentaire van vandaag. Dit jaar viert het in 1838 door Gerard Westerman opgerichte artis haar 175 jaar bestaan. Astrid Nauter maakte een tweeluik over de geschiedenis... van deze oudste dierentuin van Nederland in Amsterdam. Vorige week kon u luisteren naar de geschiedenis van Artis... als culturele en wetenschappelijke instelling... in de eerste honderd jaar van haar bestaan. Deze week aandacht voor Artis in de Tweede Wereldoorlog... en de ontwikkelingen in de dierentuin daarna. Ik breng u naar de Artis. Naar de artis We staan hier op een hele bijzondere plek aan de plantage Middelaan... bij de Hollandse Schouwburg... die iedereen natuurlijk kent vanwege de rol die het gebouw gespeeld heeft... in de laatste oorlogsjaren. Maar wat eigenlijk vrijwel niemand weet is dat ook hier uh, Artes aan de basis heeft gestaan. Maarten Frankenhuis. Van 1990 tot en met 2003 directeur van Artes. Uh, toen de allereerste directeur Gerard Frederik Westerman... toen hij in 1838 Artes had opgericht en in 1890 overleed... toen bepaalde hij in zijn testament... dat uh, zijn woonhuis, wat op precies deze plek stond... Dat dat vermaakt zou worden aan Louis Bouwmeester met een substantieel bedrag en de opdracht om hier de Artis Schouwburg op te richten. En die Artis Schouwburg ging in 1892 open en heeft het eigenlijk heel slecht gedaan. heeft maar een paar jaar kunnen bestaan en toen is het in, ik geloof in 1894 of 1895 in andere handen overgegaan en daarna weer heropend als Hollandse Schouwburg. En toen is halverwege de oorlog hebben de Duitsers besloten om deze Hollandse schouwburg, inmiddels Joodse schouwburg, euh, te beschouwen, te gebruiken als een verzamelplaats voor Joden uit de regio. De gemeenschap Vreugde en Arbeid van het Nederlandse Arbeidsfront heeft kinderen van wie de vaders in het buitenland werken, een leuke dag in Artis aangeboden. De kleine gasten hebben veel belangstelling voor de vreemde dieren. In de oorlog kwam ik er heel vaak met een vriendje, daar gingen we altijd lopen. De 80-jarige Herman Flutman. Als we naar woensdagmiddag ergens heen gingen vanuit school, en die zei, we zullen we heen gaan, dan werd dat meestal Hij Zei jij zal wel weer naar artis willen. En daar deden we dan ook rugzakjes op en dan gingen we daarheen. Maar vooral in de kinderdierentuin is het mooi. En hier valt het moeilijk om afscheid te nemen. Direct na het begin van de oorlog het bijna onmogelijk werd om nog te reizen. Allerlei andere vermaaksgelegenheden uitvielen. En, uh, en Amsterdam massaal naar zijn dierentuin trok. En ook voor de bezetter was Artis zeer aantrekkelijk. De Duitsers zijn dierentuinbezoekers. En de Duitse bezetter vond Artis voor het garnizoen van bijzonder grote waarde. Dus uh, het uh, stroomde hier vol met uh, Amsterdammers en met Duitsers en ook de bezetter die uh, gaf artis ook extra uh, mogelijkheden om uh, brandstoffen en voeding voor de dieren te krijgen. Wij vonden natuurlijk grote natuurlijk altijd geweldig en ik weet nog wel dat die werden gevoerd door de tralies heen. Dan hadden die verzorgers met die leren petjes op, ze leegen sprekend op wat vroeger ook de vuilnisman in Amsterdam droegen. Die uh, hadden een, een bak met vleesstukken die ze ergens aan een stok en die werden door de tralies heen aan de roofdieren gevoerd. Stond iedereen naar te kijken. Een der weinige dieren die zich in de winter behagelijk voelen is de pinguïn. Als eigenwijze heertjes scharrelen ze rond in het speciaal voor hen gebouwde verblijf. In de Amsterdamse artis. De toenmalige directeur, dokter Armand Sunier... was buitengewoon vooruitziend. En die had voor de oorlog al ervoor gezorgd... dat de hooien en stroozolders tot aan de nok gevuld waren. Dat ook in de magazijnen alle granen en pitten en noten... en gedroogde zuidvruchten in ruime mate voorhanden waren... Er waren tienduizenden kilo's uh, vlees, was er ingevroren. Dus in feite ging Artis uh, uh, zeer wel voorzien de oorlog in. Maarten Frankehuis, auteur van het boek Overleven in de Dierentuin. De oorlogsjaren van Artus en andere parken. Dat vlees dat was voor een groot deel afkomstig van, uh, van noodslachtingen of verdronken dieren ten gevolge van de inundaties rondom Amsterdam. In het begin van de oorlog konden ze daar behoorlijk op teren... en was er ook nog wel iets te krijgen. Maar naarmate de oorlog vorderde, werd dat steeds moeilijker. En met name in de laatste 2,5, 3 oorlogsjaren... zie je dat er eigenlijk continu bladeren en takken worden verzameld... en gras wordt gemaaid op begraafplaatsen, het Amsterdamse bos en plantsoenen parken en dergelijke, en dat daar de dieren mee worden gevoerd. Amsterdamse schoolkinderen verzamelden zakken vol met eikels, kastanjes en beukennootjes om daar hun artisdieren mee te voeden. En zo zijn ze redelijk de oorlog doorgekomen, tot op een gegeven ogenblik de voorraden eigenlijk op waren en er ook nauwelijks nog aangevuld kon worden. Wat nog wel enig... Uh, de enige reddingboot dat was dat Artis verzorgde de mascotte van de Kriegsmarine... ...de Duitse marine die op het marina-etablissement zaten. En hun mascotte was een bruine beer en die konden ze daar niet huisvesten. Die kwam naar Artis en Artis wist uh, te bedingen dat dat dier natuurlijk gevoerd moest worden... ...en dat de voedselresten van de manschappenkeukens dat dat, uh, dat dat prima was. Dus daar had ook uh, half Artis van mee. Het enige wat er anders was, is dat er toch tamelijk veel Duitse soldaten rondliepen. Iets van honger of wat dan ook, ik denk, daar kon je ni niks van merken. Echt gebrek is er pas ontstaan in, in 1944, eind 1944. Daarvoor was het karig, maar eigenlijk was het nog, Mensen gingen naar de bioscoop, mensen leefden gewoon. Het enige uitzondering die er was. En daar zat ik om, als Amsterdam-Zuidjongetje natuurlijk in... Die, die verschrikkelijke toestanden met de Joodse bevolking die niet meer in Artis mochten komen. En toch ging iedereen. Er was bijna niemand die zei van... oh, mogen de Joden niet meer komen, gaan wij ook niet. Maar ging gewoon. Dat geldt voor de bioscoop ook. Wij woonden op de Breestraat in Amsterdam. Tien minuten lopen van Artis. Mijn ouders waren lid. En zo kwamen we daar veel in Artis. Wanneer ik met mijn vriendjes was... dan maakte ik geen gebruik van de kaart maar klommen we stiekem over het hek van de plantage Doklaan. Voor ons veel leuker. Zeker in de zomer ging ik s'avonds met mijn vader... na het eten nog even een rondje artist doen. Dan kreeg ik van mijn moeder altijd een bruine zak mee... met groenten die de dieren mochten eten. Stukken komkommer, oud brood en zeker wat doppinda's. Mijn laatste bezoek toen is geweest, meen ik, eind 1940. Ik was toen bijna elf jaar. Ik ben Joods en mocht op last van de Duitsers niet meer binnen... Na de oorlog ben ik er niet eerder geweest dan in 1958, 18 jaar later. En dit is uh, de artis kinderboerderij. Die stamt ook al van voor de oorlog. En was eigenlijk, uh, bij mijn weten, de allereerste ter wereld in een dierentuin. En... Ja, voor wat betreft uh, in oorlogstijd was het hier natuurlijk geweldig oppassen. Omdat hier dieren waren die buitengewoon smakelijk waren... gemakkelijk in de hand konden worden genomen en geslacht. Dus hier zijn in, met name in de hongerwinter... maar gedurende de hele oorlog zijn er in Artis uh, behoorlijk wat uh, duiven, ganzen, eenden, kippen... Uh, ...verdwenen en ja, in de magen van hongerige Amsterdammers uh, verdwenen. Dit roofdierenverblijf heeft altijd tot discussie geleid. Hè? Nee, dat was ook in mijn tijd al. Maar dat is ook de reden dat we dus uh, op diverse plekken tussen muren hier hebben uitgebroken. Deuren hebben geplaatst uh, om de dieren meer ruimte te geven. En ook zijn hier... Uh, ja, kleinere dieren ingekomen. Hierboven is dus een enorme hooizolder. Hè? Alle hooi en stro die het genootschap in zo'n jaar nodig heeft... die worden hierboven allemaal opgeslagen. En dat was ook de plek waar heel veel onderduikers hebben gezeten in de oorlog. Die eh, met name artismedewerkers, die dus de leeftijd hadden dat ze opgeroepen konden worden voor de arbeidseinsatz... Die, eh, die trokken zich hier s'nachts terug en die hadden in het hooi een enorme ruimte uitgespaard met, uh, met zelfs elektrisch licht. Waar absoluut niet gerookt mocht worden natuurlijk, maar waar de hele nacht zo'n beetje gekaard werd. Ja. Ja. Er is ook nooit iemand hier gearresteerd van de Joodse onderduikers of de of de mensen die op de vlucht waren voor de arbeidsaansatz. Dat is toch opmerkelijk, hoor, als je bedenkt dat er in totaal... tussen de 200 en 300 onderduikers hebben gezeten in de oorlogstijd. Niet allemaal tegelijk, natuurlijk, maar er waren toch altijd wel... enkele tientallen mensen op het terrein. De meesten bleven enkele dagen tot enkele weken. Maar er zijn hier Joodse families geweest... die er anderhalf tot twee jaar hebben gezeten. De onderduikers, die werden... Vaak verzorgd door de artsmedewerkers zelf kregen hun voedsel. Maar ook heel vaak was het zo dat familie of vrienden, maar familie vooral... die kwam dan iedere dag naar de tuin en verborg ergens wat eten voor hun uh, ondergedoken familie. Op het laatst van de oorlog toen vrijwel niemand meer in staat was om zijn huis behoorlijk te verwarmen was het geweldig druk in Artis. En met name in het Vogelhuis, Apenhuis, het Reptielenhuis en het Aquarium... daar zat het stampvol met kleumende Amsterdammers... die hier nog een laatste plek hadden waar je een beetje warmte kon opdoen. En ik heb later ook gehoord dat er uh, bijvoorbeeld nog elektriciteit werd afgetapt... van, uh, van het Tropenmuseum... Als kind heette het nog het koloniaal museum. maar Daar zat namelijk de groene politie in de oorlog in. En dat tapte met de stroom vanaf toen er verder in Amsterdam nog geen stroom, geen stroom meer was. Met de grootste voorzichtigheid wordt de Neekerk in de haven van Amsterdam gelost. De kisten bevatten passagiers uit Afrika. die nogal wat last van zeeziekte hebben gehad. en die blij zullen zijn weer op vaste grond te kunnen staan. Ze worden onmiddellijk op transport gesteld naar een plaats waar ze de meest deskundige verzorging mogen verwachten. Die plaats is artis. waar de 50 gekooide zeevaarders een nieuw tehuis zullen vinden. De voortplantingsresultaten waren in de oorlog uh, waren die middelmatig tot slecht. De dierenhandel lag natuurlijk volledig stil, want in die periode werden dieren altijd nog verkregen via de handel. Ja, de collectie was behoorlijk uitgedund uh, in de Tweede Wereldoorlog. Toen lukte het op een gegeven moment om toch via een aantal tuinen nog wat dieren te krijgen. Er zijn ook nog wat dieren uit Duitsland gekomen die in beslag genomen werden door militairen. En die ze meenamen naar, naar Nederland kwamen in Artistrecht. En uh, een van de meest opmerkelijke aanwinsten kwam voort uit een donatie van, uh, van Bernard van Leer... De beroemde directeur van de al even beroemde Vatenfabriek. Bernard van Leer had het altijd ontzettend naar zijn zin gehad in Artis. was een enorm dierenliefhebber en dierenkenner. Hij had zelfs nog een keer een periode een eigen circus waarin hij ook optrad. En deze Bernard van Leer die meldde zich op een gegeven ogenblik bij bij Portielje en Jan Overgoor, respectievelijk inspecteur van de Levende Haven en adjunct directeur econoom. En zei: Jongens, hebben jullie nog beesten nodig? En toen zeiden ze: Nou, dat zou fantastisch zijn. Hij zegt: Nou, noem maar op wat je nodig hebt. Nou, ze durfden bijna niks te noemen. En toen zei hij: Nou, dan krijg je een olifant, en dan krijg je twee giraffen, en dan krijg je dit, een antilopen. Nou, hij noemde een enorme reeks dieren op. En hij zegt: En dan wil ik ook nog dat er een papagaai. <laughs> een uh, wordt aangekocht uh, die je dan uh, leert dat als hij mij ziet, dat hij dan rotzak roept. Wat moet je nou met een wolf die je uit een groep hebt, die je met de fles brengt en hoe moet je die nou later weer introduceren in een groep? Dat is bijna niet te doen, want die gedraagt zich gewoon niet, niet normaal. Die gedraagt zich niet als wolf. Die heeft heel andere trekjes. Die kent, die, kent de, die kent de regels in zo'n groep niet. Dus dat moet je... Dat is, dat is, dat is een ramp. Oud-dierenverzorger Willem Meiling. Dat is de oude wolfhuis. Daar ben ik eigenlijk begonnen. Ja, dat, dat, dat was het wolfhuis. Het was vroeger een kroeg. En, uh, het heette eigenlijk een linde, geloof ik, toen. Daarboven hadden we ratten kweken. En, en muizen kweken en, en, en springhanen kweken voor, voor, de, voor voeding, voor de dieren. Dat zat boven. Het was niet zozeer dat ik, uh, dat ik uh, dit bedrijf had uitgekozen als, als, als, als, als, uh, als werkplek. Maar ik woonde hier wel dichtbij. En ik kwam uh, natuurlijk als iedere, als iedere kleine ondeugd over de hek. Ook geld was er natuurlijk niet. Dan kwam je stiekem over het hek op, op een plek waar dat dan kon. want het heel dicht begroeid was en waar, waar, waar allerlei verblijven stonden waar niemand kwam. We hebben natuurlijk meegemaakt dat er van alles in die tuin gebeurde. Miep Jacobi, dochter van oud-directeur Jacobi en jarenlang woonachtig in Artes. Losse penguins op de plantage Middelaan die weer gevangen moesten worden... die onder het hek doorgekropen waren. Op een gegeven moment een tijger. Die, die zitten, zaten in het oude, oude roofdierenverblijf... en daar zitten grote schuiven tussen de nachthokken en tussen de hokken onderling. En in het hokken naast was een schilder bezig en iemand trok de foute schuif open... Een losse panter in de achtergang, ook hetzelfde verhaal, fouten schuiven op. En heel dramatisch het ontsnappen, ik weet niet waardoor, van een neushoorn... die in het huisjes huisjesperk stond. En die daar natuurlijk weg moest. En dat was op een buitengewoon drukke dag. Dus het was erg vol. En uh, nou ja, eerst mensen er dus uit. En toen de dierenarts met zo'n uh, zo geweer... ...verdovingspijlen en niemand wist hoeveel de dier woog. Dus een gokje en dat was te weinig. Het bleef staan en dat een paar keer achter elkaar tot hij dan inderdaad omviel... ...heb ik bijgestaan. Ik werkte die dag uh, met, met, met, uh, met de verzorger van de olifanten. Ik was bij de wolven hier aan het werk. En hij was in het Winankaba-huisje aan het werk. Daar zaten allemaal antiloopjes. En uh, op een gegeven moment hoorden we gegil. En ik loop naar buiten en er rent zo'n neushoorn langs me. Ons vrouwtje, Varu. Dat was in 1967... En die, uh, die rende door. Daardoor heen, langs dat, langs dat riet uh, door het grasveld. Achter de Facanteriehemmel, waar we net stonden. En toen is hij teruggerend en toen heeft hij dus dwars door dat Minankerbaarhuis, door het gaas. Dat heeft hij doorboord en dan is hij blijven staan. Toen voelde hij zich weer een beetje omringd door een soort van veiligheid. Dat hek bood hem veiligheid. Van daaruit is de actie ondernomen om hem terug te krijgen. Wat helaas fataal is afgelopen. Maar ja, dat heeft mij enorm aangegrepen. Dat, dat was vreselijk. Er is geloof ik pure nicotine ingegaan toen we hadden. We hadden niet de, de prachtige middelen die er nu zijn. Als je nu een dier inschiet, dan kun je hem bijna laten staan. En dan kun je hem behandelen. En dan kun je hem eigenlijk weer bijspuiten om hem weer wakker te maken. Maar dan kun je hem gewoon eigenlijk half wel en half niet bij kunnen kun behandelen. Maar, maar dat was er toen niet gewoon. Er was zelfs niet eens goed geweer. Dat was... was uh... Wel een tijd. We werden gewaarschuwd door oppasser dat er een geboorte was van een dromedaris. En nu staan we aan de hekken om het geweldige beuren mee te maken. Want het is bijna een ontroerend gezicht. Ja, het is elke keer weer opvallend. Zo'n dier is zo vreselijk groot. Het is haast bij zijn geboorte, kan je zeggen, al een kleuter als hij tevoorschijn komt. En we hebben nog, ja, wij hebben het een beetje geboft. Want het is een kleine complicatie. Die lange poten zitten. Wat in de knoop, zou ik haast zeggen, met die lange hals. en Het heeft even geduurd, maar op het ogenblik komt de hals over een flinkheid naar buiten. De moeder perst nu ook behoorlijk en het zal niet zo vreselijk lang meer duren. En eh, wat ook zo mooi is, het jongen het roept al uit eh, volle macht. Er waren dus wel eens geboren die niet verzorgd werden. En op een keer heeft mijn moeder heeft drie leeuwen grootgebracht met de fles. En dat was een heel gedoe natuurlijk, want... Eh, leeuwen, alle poezen. Als ze gedronken hebben, dan gaan op een gegeven moment die ouders gaan die buik likken. Zodat ze gaan plassen. Dus jij moet met een nat watje dat ook doen, want anders plassen ze niet. Er zijn wel oppassers geweest, die hebben volgens mij mensapen ook uh, grootgebracht. En uh, die mensapen overigens, die gingen ook wel eens als ze doodziek waren, ik weet van een gorilla, gingen ze naar het Onze Lieve Vrouwen gasthuis voor onderzoek. dan gingen dus de kinderartsen ook naar ze kijken. Jacobi, dochter van Ernst Jacobi, van 1953 tot 1973 directeur van Artes. In het begin ja, is hem wel verweten, door, uh, onder andere door collega's en de biologiestudie, dat hij een soort postzegelverzamelaar was, maar dan met dieren. En ik heb zelf dat altijd een heel onterecht verwijt gevonden, omdat het niet is van... En op een gegeven moment hadden ze ook heel erg veel dieren. Ik geloof zelfs de meeste of bijna de meeste van de hele wereld. Maar daar ging het hem niet om. Het ging hem om, ik wil mensen al die verschillende vormen van leven laten zien. Mensen moeten heel veel, dieren, heel veel verschillende dieren kunnen zien... om ze te leren kennen, om daardoor nieuwsgierig te worden... belangstelling te krijgen en nou, eventueel beschermbehoeften, zeg maar. Tijdens zijn periode, dus van tussen 53 en 73, is dat al wat gaan schuiven. Ten eerste is het heel duur om er heel veel te hebben. Je wist er vaak te weinig van... Een voorbeeld is de okapi, die kregen ze uiteindelijk via België, eentje. En die gingen dan dood en dan, ja, pas later zagen ze waar aan. En men had daar dus onvoldoende kennelijk op geanticipeerd. En dat is gewoon moeilijk te houden. Nou, allerlei dieren wist men gewoon heel erg weinig van. En toen hadden ze iets van, we moeten misschien niet, niet meer meer, wat moeilijk is en duur. Maar we moeten meer van één soort, die we goed kunnen houden in een wat groter perk houden... zodat mensen ook niet alleen het dier kunnen zien... maar zijn gedrag kunnen zien. Dus dat werd veel belangrijker. Kijken naar het gedrag en proberen... om mensen daar belangstelling voor op te laten brengen. Het was een dierentuin die volop in beweging was. En dat idee van een postzegelverzameling werd stopgezet. Maar toen hebben we ook gezegd... de dieren die hier zitten... Die moeten daar met een duidelijke reden zitten. En we willen duidelijk omschreven hebben waarom we die diersoort in huis hebben, waarom in die aantallen, leeftijdsopbouw, geslachtsverhouding, waarom op die locatie, wat voor rol spelen ze in onze educatieve programma's? Is het een aantrekkelijk dier? Leveren we bijdrage aan het instand houden van bedreigde diersoorten met die diersoort? En uh, de, op basis daarvan zijn we begonnen met een collectieplan... wat toen in feite volstrekt nieuw was in Dierentuinland. Maar we begonnen toch aan het verkeerde kant van het verhaal. Want eigenlijk moet je eerst eens goed gaan nadenken over de boodschap... die je kwijt wil aan je publiek en waarom ben je er eigenlijk. En dan moet je gaan kijken welke dieren, welke planten... Uh, zijn het best om die boodschap te illustreren. We hebben zijn met al deze negen zeemeerminnen. Als jullie dan leuk vinden, vertellen we wat over de dieren die we hier hebben. En we veranderen hier allemaal. handen. De oppassers van Artus. Wat voor een groep mensen was dat? Toen we kwamen, er waren alleen maar mannen. Vrouwen werden niet aangenomen. En ik weet nog dat volgens mij is in de tijd van mijn vader toen het kleine mensapenhuis gebouwd voor die jonge mensapen, jonge chimpansees. En toen hebben ze bedacht dat ze eigenlijk, althans ze hebben overwogen om toen een vrouw aan te stellen om met die chimpansees iets te doen. En ik herinner me nog de discussies van nou kan dat wel en dan in zo'n mannengemeenschap en dat wordt gedonder. <lacht> maar die dame is er gekomen, zeker de juffrouw Schaap. En die at dan met die dieren. Dan werden ze op stoeltjes aan een tafel gezet. En dan kregen ze een bekertje en een bordje. En dan was het natuurlijk dolle pret voor het publiek... als ze dat bordje omkeerden, al of niet op elkaars hoofd. En als ze met die bekers gingen gooien en zij dan zogenaamd boos deed... nou, dat was altijd een, een groot feest. En inmiddels, als je nu in de loopt... dan zie je vaak meer vrouwelijke opassers dan mannen. Dus uh, ik weet helemaal niet hoe de verhouding nu is. Maar dat was een bewust beleid. Dit is zeerotsig, wat je aan de kust vindt. Als je een stukje doorloopt, heb je tropisch gedeelte. En daarachter is woestijngedeelte. En daar zitten dus ook de vogels bij die in die uh, omgeving wonen. En wat ik hier zelf heel erg mooi vind, is de integratie van het oude gebouw. Kijk, ja, hoe de dieren en het landschap daarin is opgenomen. Dit is echt begin 1900, hè, het gebouw. Ik vind dat het hier het mooiste tot z'n recht komt. Er waren vaak families die dat al lang deden. En wat ook kenmerkend was, ze hadden vaak hele eenvoudige opleidingen of geen. En ze begonnen heel jong. Dus ze kwamen met hun veertiende of hun vijftiende al werken. werk. Op een moment had ik mijn vaste aanstelling. Dat kreeg ik keurig op een papier, kreeg ik dat opgestuurd. En toen volgde er een interne opleiding. Toen kregen we, dus drie we drie avonden in de week... hadden we dan uh, anatomie, fysiologie, dierengedrag en voedingsleer... van, van de heer Rensenbrink, die nou, is wel bekend, de heer Hans uh, van, de, van de, de toenmalige dierenarts, van dokter Jacobi, die toen directeur was... en uh, nou, nog, nog wat, wat mensen. Daar, daar kregen wij lessen van. En dat duurde drie jaar. Dat was dus een interne opleiding. Er bestond in was nog geen opleiding. Nu is er een, een, een laten we zeggen, redelijk gerichte opleiding om in een dierentuin te kunnen en te mogen werken. Maar die mensen komen daar dus veel later vandaan. Die, die, die zijn geen 15 als ze, of 16 als ze daar vandaan komen. Die zijn 25 of 22 of 23, dat weet ik niet precies. En die, komen dan, die gaan dan solliciteren. Die komen of, ja, of hier of elders in, in dierentuinen te werken... of in een dierenwinkel, of op een, in een asiel, of, of bij een hondentrim, weet ik wat. Je kan er van alles mee natuurlijk. Alles wat met, met dieren te maken heeft. Dus dat is nou wel. Ik was zeer geïmponeerd uh, om, om, om, om dieren van dichtbij mee te maken. Ik was, uh, ik was ontzettend uh, onder de indruk van het feit dat we... We gingen overal in, hè? dat moet je niet vergeten. Dat gaat nou allemaal niet meer gebeuren. We gingen overal naar binnen om schoon te maken. We liepen tussen de wolven, liepen tussen de hyena's. We liepen een redelijk vaak tussen de olifanten, niet tussen de neushoorns. En dat is tegenwoordig allemaal een bandig licht. Dat mag niet meer. Het was op de eerste lentedag dat we in rondwaalden voor dieren keken. Er viel heel wat te kijken. Overal heerste voorjaarsactiviteit. Bij de Vijver waren de pelikanen druk in de weer. Ook heel belangrijk was, hij had natuurlijk een staf met uh, onder andere educatieve diensten beroemde Han Rensbrink. Een soort opvolger van Portilje, die dus ook uh, allerlei radioprogramma's had en zo. Wat zijn het eigenlijk? Ze lijken een beetje op de hyënehonden die we laatst in onze uitzending hebben gehad. Ja, het zijn dus uh, hyena's, echte hyena's dit keer. Gestreepte hyena's van een nest van vier maar niet door de moeder wordt grootgebracht, maar hij door de oppassers. Ze zijn nog erg klein, hè? Ja, gaan... maar ze gaan er eigenlijk lopen. Ze tuigen hun geluidjes. We... Kom eens hier, kind. Zo. Ik ben even in die mand gestopt om ze elkaar te houden. Ga maar mee. Mag je even op de bank zitten, dat is fijn. He? Zo. Ze wisten niet zoveel van wat dieren moesten eten en hoe je ze moest houden. En ik herinner mezelf uit de fasanterie, heel leuk. Toen kwamen de rode ibussen. Prachtig, prachtig fel rood-roze. En ik zie nog de oppasser van de fasanterie die veren zo bekijken. Van die beesten zijn geverfd. Daar, wat hebben ze nou gedaan? Want als je ze dus had, werden ze wit. En daar is dus pas later van gevonden dat ze bepaalde kreefjes moesten eten... om die rode kleurstof aan te kunnen maken... Dus dat was niet bekend. En nu is dat wel bekend en krijgen ze dat en zijn ze rood en blijven ze rood. Dus dat is ook weer heel grappig. Er was zo ontzettend veel niet bekend nog over het houden van dieren. <tied> Kijk, als je dit olifantenperk nou ziet, dan was dat nog eens onderverdeeld in, een, in die hoek daar. Als je de derde deur ziet, mm -hmm. dat hoekje met dat stukje erbij tot aan die muur zelf door. Dat was een neushoorperk en dat was dan die kant ook. Dus je kan je voorstellen dat het middenstukje bleef over voor de olifanten. Dat is natuurlijk veel te klein. Dat is allemaal vergroot, al die dieren zijn weg. En dan nog is het natuurlijk te klein. Het is ook in, de, in, de, in de toekomst is het de bedoeling dat het achter in de doklaan komt. Het nieuwe stuk, het nieuwe terrein. Kijk, daar gaat olifantje aan. Hij speelt in artespoor paashaas. Met zijn mandje eieren doet hij de ronde en zijn oudere zusters staren hem met misprijzend opgeheven slurf na. Die jeugd van tegenwoordig. We bladeren hier nog even door een boekje met foto's en wij zien daar ook het olifantje Murugan. Wat door India aan Nederland werd geschonken. Ja Door de, door de president eh, Pandit Nehru zelf. Die werd aan de jeugd van Amsterdam met die geschonken. Die heeft een leven in aardes doorgebracht. Hij is daar 50 jaar geworden. Als lastdier heeft hij een reputatie op te houden. En natuurlijk moet hij als rechtgehaard oosterling... zijn zwak voor vrouwelijk schoon demonstreren. Nu gaat de zware jongen zonder mankeren op zijn doel af. We hadden hem graag als fokgestier willen hebben... maar ja, hij wist niet hoe het moest. Dat was erg vervelend. Dus uh, we hebben zelfs nog wel pogingen gedaan... Iets meer, om uh, sperma bij hem te winnen, maar dat is ook nooit echt gelukt. Maar uh, ja, ik vertel wel eens aan mensen dat hij het niet kon... Ik zei, ja, maar hij wond zich wel op als de vrouwen daar rijp voor waren. En de zichtbare gevolgen daarvan waren bepaald indrukwekkend. Maar hij wist niet wat je ermee aan moest. De dood van Murukan, de, de grote man, de mannetje Olifant, de Bul, die hier 50 jaar heeft gewoond. Toen die stierf, dat heeft mij enorm aangegrepen. Ik, uh, ik moet zeggen, ik werkte toen hier bij de, bij de Savanne. En nou ja, daarachter is de Olifant de verblijf als dan die slurf. En die poten naar buiten komen en die kop is eraf gehaald. En dat hele dier is gedemonteerd. Dat, dat grijp je enorm aan. Vooral als je, als je weet, je hebt zo'n dier lang gekend. Mijn hele leven heb ik hem, was hij er gewoon. En, en ineens was hij er niet meer. Dat. De fotografen en cameraploegen staan klaar. Dan arriveert prinses Maxima. De prinses en haar gevolg lopen vanaf de ingang naar de Zuid-Amerikaanse Pampa toe. Dus moeten Willem en de andere verzorgers even wachten totdat de stoet bij hen is. Ik heb zelfs Maxima nog een rondleiding gegeven. Dat was wel leuk. Okay, toen, ja. met, toen met de opening van de pampa, dat vond ik wel heel bijzonder. Leuk, uh, niet omdat het Maxima is, niet zozeer daarom, maar het, was wel een bijzonder, het is een leuk mens. Ze was heel erg geïnteresseerd en uh, ze vroeg heel veel. En ze komt natuurlijk uit Argentinië. Ja. En alle dieren die ik dus toen verzorgde, dat, uh, dat waren Zuid-Amerikaanse dieren. Dus dat sprak haar wel aan. Dat was leuk en het mag maar heel kort duren want er liepen allemaal hofdames achter en allerlei mensen die uh, de zaken in goede banen willen laten lopen natuurlijk is een heel protocol en uh, ja vijf minuten heb je willen maar dat werd 25 minuten dus dat vond de directeur wel heel erg leuk want hoe langer die vrouw daar is natuurlijk hoe meer publiciteit ja. en hoe leuker dat allemaal uh, is ja dat is wel grappig Daar staat een hele lineringscollectie. Goeiedag. Ja, en hier zit een vader Hans Mulder. Verder zijn hier allerlei memorabilia die te maken hebben... met uh, de mensen die hier op de Artsbibliotheek hebben gewerkt of op Artis. Er staat hier een heel erg leuk beeldje van een kopie van Reinhold... van een chimpansee die kijkt naar een menselijke schedel... terwijl die zit op de Bijbel en op het boek van Darwin. Dat is een, een heel erg leuke sculptuur die heel veel zegt over... Een grote omkering die er in de 19e eeuw plaatsvindt in het kijken naar natuur. Erik de Jong, bijzonder hoogleraar cultuur, landschap en natuur aan de Universiteit van Amsterdam. Artis had in de 20e eeuw moeite om te overleven. Het is een paar keer bijna failliet geweest. Daarom zijn de, collecties, de museale collecties overgedragen aan andere instellingen. De boek aan de. Aan, eerst aan de gemeente, en de gemeente hij heeft dat toen aan de gemeente-universiteit gegeven. Dat is nu de Universiteit van Amsterdam. De etnografie aan het pas opgerichte Museum voor Volkenkunde. Uh, dus men heeft eigenlijk die museale functies afgestoten. En daarmee is natuurlijk iets heel essentieels gebleven: het park met de dieren als de dierentuin. Dat heeft wel tot gevolg gehad dat we een beetje kwijt zijn geraakt. Dat Natura Artis Magistra eigenlijk altijd veel meer heeft willen zijn... dan alleen maar een dierentuin. Die, die dieren zijn natuurlijk heel belangrijk, ook als een, als een verzameling... en als een confrontatie met levende natuur. Maar daarbij is ook het accent heel erg op de dieren gericht... in de tweede helft van de 20e eeuw. Maar Artis is eigenlijk ook een arboretum... beschikt over een aantal van de oudste bomen van Amsterdam. Het is een park, het is, het is ook een stadspark waarin je... Uh, kunt zijn uh, samen met die dieren, maar ook met bomen en planten. Uh, en dan hebben we nog die, dat erfgoed, de gebouwen... die wij als een grote schat zien. Het aquarium is ook zoiets. Het gebouw met, met die aquaria en die vissenverzameling... is eigenlijk een hele spectaculaire combinatie. En iets daarvan, van die samenhang, willen wij graag terug. Dat, dat zoeken naar nieuwe wegen. Als artist dat volhoudt in de komende honderd jaar... En ook weer geïnspireerd door de eigen geschiedenis. Natuur zal altijd van belang blijven. Dus het zal altijd van belang blijven het te laten zien, te tonen, te demonstreren. Mensen die ervaring hier te laten opdoen. En daarover te vertellen en daar kennis over over te dragen. Het was het slot van een tweeluik over 175 jaar Artis. Een programma van Astrid Nauta, gemonteerd met Berry Kamer. Een cd van de uitzending is te bestellen... door 7,50 euro over te maken op rekening 444600... ten name van de VPRO in Hilversum... onder vermelding van 175 jaar Artis. Het boek van Maarten Frankenhuis over Artis in oorlogstijd... is uitgegeven door Uitgeverij 2010... Meer brieven met herinneringen aan Artis zijn terug te vinden op de Artis-website. Ook te vinden via onze eigen website, geschiedenis24.nl. En wat daar nog meer op staat, en wat ook te zien is op het themakanaal Hollandok, dat hoort u nu van onze redacteur Marnix Kolhaas. Goedemorgen, Marnix. Ja, dag, Michael. Um, ja, wij hebben overigens ook over Artis nog een uitgebreid videodossier op de website... Met, uh, beelden van Arthas vanaf uh, 1909, of uh, vanaf 1914 toen uh, Juliana daar voor het eerst uh, als klein prinsesje op bezoek ging en onder andere ook beelden uit, uh, uit de oorlog. Uh, verder natuurlijk heel veel bevrijdingsbeelden. De allereerste bevrijdingsbeelden, althans de beelden van bevrijdingsfeesten in Nederland. En die werden al in oktober en november 1944 in het zuiden van ons land gehouden. <coughs> Onder andere in uh, Breda, Tilburg en uh, Middelburg. En verder heel veel beelden van de eerste bevrijdingsfeesten die in Noord-Holland vanaf uh, mei 1945 zijn gehouden... Onder andere dat dramatische feest van 7 mei 1945 in uh, Amsterdam op de Dam, toen er een aantal uh, verscholen Duitsers alsnog uh, zijn gaan schieten op de feestvierende massa daar en er daar 19 doden vielen, daar is uh, 40 seconden bewegend beeld van uh, gemaakt. En dat kan je dus op, uh, op de site zien. Uh, en twee dagen later, op 9 mei, werd daar even zo vrolijk een nieuw feest gevierd. Toen wel met de Canadezen die uh, inmiddels deze Duitsers hadden uh, opgepakt... En ook op 10 mei 45 is er in Amsterdam nog een feest gevierd... waar een uh, lange film van 9 minuten van gemaakt is. Verder in diezelfde maand ook nog feesten in Purmerend, Zandpoort, Edam en Zaandam. En het is toch wel heel bijzonder om te zien hoe daar in Nederland... voor het eerst na die uh, bevrijding feest werd gevierd. Onder andere het schoeisel wat je in Close-up krijgt te zien is uh, werkelijk abominabel. Uit alles is te zien dat er nog helemaal niets was behalve de zin om uh, feest te vieren. Ten slotte op Holland. 24. Daar is straks de Dark Ages, Ages of the Light... de BBC-documentaire over de middeleeuwen te zien. Dat is op geschiedenis24.nl. Ja, en dat was Marnix Koolhaas. Marnix, hartelijk dank. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van OVT. Straks na het nieuws vandaag geen perstribune, geen Govert van Brakel, maar wel langs de lijn met onder andere uiteraard de wedstrijd Ajax-Willem II.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 Nog één overwinning te gaan voor Ajax. Het schelt zo verschrikkelijk weinig. Maar wat doen PSV, Feyenoord en Vitesse? Zometeen alle wedstrijden vanaf half één Het Ajax weer om 2. Let de en daar is de 1-0. Abo Feyenoord voortzet een palitie dan. RKC Vitesse. De bal van en PSV NEC. Als, voor PSV, als de bal in de boeten ligt. De ontknoping in de eredivisie op Radio 1. Het nieuws van kanten. Dit is Radio 1.